en zijn we te vinden op Twitter op de Nieuwe Zijl. Tot zo! Goedemiddag mensen, ik zit hier met Eva Vlaardingenbroek. Uh, ik zit hier met Eva omdat zij zelf een zeer bijzondere mening heeft over het hedendaags feminisme die ik grotendeels uh, deel. Uh, tegenwoordig merk ik vooral als je zegt in een normaal gesprek van dat je het niet eens bent met de huidige feministische koers, je meteen de stempel krijgt opgedrukt van je bent een vrouwenhater, ben je dan nou een antifeminist, of heb je niks met vrouwenrechten? Terwijl dat naar mijn mening, ik, ik zie mezelf een beetje als liberaal, vind ik dat eigenlijk heel ridicuus om dat gewoon die stempel om te krijgen. En toen kwam ik toevallig op internet, kwam ik Eva's naam tegen en haar stukken, toen dacht ik bij mezelf, hé, hey, kijk eens aan, iemand die mijn mening deelt, of grotendeels, ook uitdraagt. En daarom dacht ik bij mezelf, ik wil graag een gesprek met jou even. Ja leuk, hartstikke, hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd. Um, ja, ik denk inderdaad dat dat, dat dat wel klopt wat je zegt. Dat wij misschien ons allebei niet echt kunnen vinden in het huidige discours van uh, het postfeminisme. Dus, ja. um, en in de volksmond is dus gewoon het ja. feminisme. Ja, ja, ik zelf gebruik altijd de term inderdaad helaas feminisme. Jij uh, postfeminisme. Ik denk dat het misschien ook inderdaad een stuk beter is. Ja, want feminisme aan zich komt inderdaad op gewoon voor vrouwenrechten. Gelijkwaardigheid. Ja. Maar tegenwoordig inderdaad zijn ze heel aan het gaan. Ja, het is inderdaad. Feminisme is eigenlijk een term die, in mijn optiek althans, geheel gekaapt is door links. Ja. Dus, um, en iets heel anders is gaan betekenen dan het misschien in eerste instantie betekend heeft, en voor veel mensen misschien nog steeds betekent, maar dus misschien wel voor jou ook, hè, dat we met een soort klassieke benadering van feminisme eigenlijk het uiteraard eens zijn. Nee, ik, ben daar, ik ben een schoolvoorbeeld ja. voorbeeld natuurlijk van iemand die daar gebruik van haakt. En, ja. uh, als je het hebt over gelijke rechten en over stemrechten, et cetera. Maar ik denk dat wij we allemaal wel aanvoelen dat het feminisme van nu, en de meeste feminisme die, feministen die wij um, in de media zien en in het maatschappelijk debat, dat die eigenlijk helemaal niet zo heel veel praten echt over belangen van vrouwen. Ja maar dat er allemaal andere belangen bij gemoeid zijn en uh, ook hele andere agendas eigenlijk bijna dan de rechten van de vrouw. En um, ja, dat je eigenlijk een soort bijna paradoxaal of een soort schizofreen karakter kan herkennen in het hedendaagse feminisme. Ja, ja maar uh, dan kom ik meteen met een vraag. Feminisme zien we vooral terug van oorsprong eh, toch bij, bij linksdenkers. Het begon natuurlijk al bij Friedrich Engels natuurlijk, voordat hij nog een die communist werd. Maar, waar is het tegenwoordig misgegaan? Ik bedoel, jij gebruikt een bepaalde term, hè, regressief links, en uh, die heb je natuurlijk niet zelf gedacht, maar wat, wat, wat, wat is regressief links en waarom gaan die betwaling uh, aan met, met, met het feminisme, of met het huidige feminisme? Ja, um, ik denk dat inderdaad bij regressief links en dus ook in het feminisme, dat we nu veel zien, wordt heel veel gedacht in termen van um, slachtofferschap en ook dus in het niet willen beledigen of het niet aanstoot aanstootgevend willen praten over bepaalde dingen voor minderheden nee. um, en natuurlijk zijn technisch geen vrouwen zijn eigenlijk geen minderheden nee. maar hetzelfde soort discours merk je eigenlijk dat terugkomt in het debat als het gaat over feminisme. Dus feminisme van nu, um, nou ja, je hoeft maar bijvoorbeeld te kijken naar die, die, die feministische mars die er een paar weken geleden in Amsterdam uh, was. Ik, uh, ik heb daar even naar staan kijken en als je dat voorbij ziet komen dan vraag je je echt af Goh, cool. als ik niet had geweten dat het hier om feminisme ging, dan ja. had ik misschien wel gedacht dat het gewoon een soort verzameling was van allerlei mensen die politieke overtuigingen hebben aan de linkerkant. Ja. ja, inderdaad. Ja. ja. Ik was zelf twee jaar geleden was ik ook bij, bij, de, bij de Women's March in Amsterdam, 2017, ja. Ja, en ik kwam daar en het eerste wat ik zag was gewoon enorme spandoeken van vier van Palestina-bewegingen. Exact, en, nou, die waren er nu ook weer. En dat ik echt dacht bij mezelf van, oh, nou, ik weet niet waar die feministen zijn, maar Volgens mij is het meer een secundair onderwerp geworden of zo. Ja. Het zijn veel meer, ja, als, jij, als je met die moderne feministen daar gaat, krijg je het hele pakket erbij of zo van, ja. van, van de radicale kant van links. Ja, intersectioneel feminisme. Het gaat, volgens mij, in mijn optiek altijd, het gaat het meer over diversiteit vaker en over minderheden ja. en over um, het willen tegenwerken van de, iemand die jou zou onderdrukken, wat dan ja. in dit in geval dus vaak dan de man zou zijn. Um, en dat dan op punten die dus eigenlijk helemaal niet echt te maken hebben met daadwerkelijke gelijkwaardigheid als het gaat om belangrijke zaken ja. zoals rechten. Want ja, um, we weten natuurlijk allemaal, dat qua rechten zijn ja. jij en ik hier, hebben wij niet zo heel veel uh, nee. verschillen. Nee, ja, ik heb nee. misschien zelfs nog een paar... Uh, een paar meer, Een paar meer, af en toe. Um, dus ja, dat is natuurlijk, het gaat om iets heel anders. En wat je al zei, bij die, uh, bij die, die Women's March en zo, je ziet dan inderdaad, ik zag ze dus ook nu een paar weken geleden rondlopen. nee, nou, je krijgt dan eerst een hele groep die dan nu naar de borden vasthoudt met iets van 'vak de patriarchy. Dus dan gaat het inderdaad om de aanval op het patriarchaat Of ja. om uh, de, uh, de man en dan vaak ook de witte man hè, die onderdrukkend zou zijn naar vrouwen en dus minderheden. Ja. En de minderheden worden dus vaak helemaal geadopteerd in die feministische agenda. Um, en dus na een paar meter hoor je dan mensen roepen... Uh, Say loud, it clear, all refugees are welcome here. En dan zie je een Palestijnse vlag en dan zie je een communistische vlag. En je ziet eigenlijk je ziet alles daar rondlopen en dan denk je van, goh, maar wat heeft dit nou eigenlijk te ja. maken met, met de positie van de vrouw? Sterker nog, en daar komt natuurlijk het paradoxale denk ik in daarvoor, is dat wat we allemaal zien, is dat bij feministische bij, uh, links de islam eigenlijk omarmd wordt. Ja. Dus ook als je zegt bijvoorbeeld, nou, all refugees are welcome here... Uh, ...toch een overgroot aandeel van de vluchtelingen en asielzoekers en um, uh, gelukszoekers ook, hè, die we hier hebben gekregen... ...komen uit delen van de wereld waar vrouwen als tweedehands burgers worden gezien. En um, nou ja, dat daar wordt dan ineens helemaal niet echt moeilijk ja. over gedaan. Of Er wordt over gedacht als iets wat misschien heel makkelijk op te lossen valt. En dat past eigenlijk wel weer, denk ik, binnen het, het denkbeeld van de, van de postfeministen die denken dat alles een sociaal construct is... Dus gender roles, hè, typische rollen voor mannen en vrouwen, die komen niet voort volgens die vrouwen dus, uit onze natuur, maar die komen voort uit maatschappelijke constructen ja. die ons onderdrukken en in ons een bepaald keurslijf duwen en waardoor wij ons op een bepaalde manier gaan gedragen en zij willen ons daar dan van bevrijden. En dat is volgens mij steeds meer waar dus het postfeminisme van nu over gaat. Minderheden en dus die onderdrukking die zij zien in onze ja, samenleving, ervaren, ja. Ja, ervaren dat ze die willen, willen opheffen, als het ware. Ja. En ik geloof A, dat die onderdrukking er op heel veel punten niet is um, en ik vind het dus schizofreen in de zin dat ze vaak dus opkomen voor de rechten van wat zijn nu maar minderheden, maar vaak dus ook voor mensen die een bepaald goed na houden dat ja. voor de vrouw alles behalve positief uit zal pakken. Ja, precies. Ja, dat ze hangen, of ze steunen bepaalde groeperingen met de gedachte, goed, waar wij juist eindelijk van af zijn gestapt. Ja, als het gaat om man-vrouw verhouding in de samenleving, inderdaad. Ja. En ja, om even dat even heel grof te zeggen. Mm -hmm. waar, waar vrouwen echt secundair zijn. Hè, of uit, uit de plekken komen waar vrouwen gewoon totaal geen stemrecht hebben. Nou, als je of, echt een hekel hebt een gaat, ja, dan paat weer gaat. Dan ga je eens kijken wat er in Saudi-Arabië gebeurt. Nou, zeg, maar dan in, kun je de ogen daar niet voor sluiten. Waar een vrouwen met een app, en volgens mij heet die app. Heet, uh, dit apture of, of Upsure En dat is gewoon, er kunnen dus mannen kunnen mannen continu hun vrouwen in de gaten houden en hun dochters waar ze zijn. Oh ja, nee. En dan ook als vrouwen dan de auto mogen gebruiken, want de mogen ze sinds een jaar, het is super fijn. Ja, oh ja, maar dan kunnen, kunnen ze <laughs> precies kijken waar ze naartoe zijn gegaan. En dat ze dus wel echt, echt ja. naar het mazines zijn gegaan. Ja, ja. Ja. ja, dat werd ook on, inderdaad door de media waar ja. dat naar ervoor gebracht alsof het echt een enorme stap vooruit ja. was. Terwijl we inderdaad er dus allemaal nog van dit soort ja. wegen omheen zijn, dus ja. eigenlijk is dat gewoon voor de buren natuurlijk. Hè? Dan, ja, precies. Ja, je mag dan autorijden, maar je moet wel uh, ondertussen door je broer of je vader uh, begeleid ja. worden. Je mag zelf niet reizen en zo. nou ik bedoel, ja. Ja, wat heb je dan inderdaad nog aan zo'n... Uh, ja, dat was het... Uh, volgens mij was het, was het ook in Iran, bij de vorige verkiezingen, dat in... Sommige dorpen en streken, dan mochten vrouwen ook nog niet bij, bij gemeenteverkiezingen daar zelfstandig stemmen. Mm -hmm. Dus daar moest een man mee. En dan, in sommige gemeenten hadden ze, dat dan, hadden ze dat dan opgelost, dan mogen vrouwen zelfstandig stemmen. En dan kwamen van die organisaties en die gingen die vrouwen dan helpen met stemmen. En overal kamer er aandacht voor. Het was ook echt bij mijn het zelf deed mensen, waar zijn we mee bezig? We ja. zitten iets, iets te vieren, wat gewoon totaal gewoon niet overgevierd kan worden ofzo. Dat staat er helemaal erg door, dat we daar feest over vieren. Dat het gewoon nog kan, dan geven we de aandacht aan mm -hmm. en dan doen we alsof het een beter gaat daar. Nee, ja, nee, je geeft nu trouwens wel een goed voorbeeld over Iran, ja. hè? In Iran ja. is natuurlijk nu, als je, als je het over echt ja. feminisme ja. wil hebben, dan denk ik dat in Iran iets bezig is waarvan we kunnen zeggen, dat is nou ja. echt een schoolvoorbeeld van feminisme, ja. van nuttig eh, feminisme. Dus ja. allemaal vrouwen die nu, nu strijden tegen die uh, compulsory hijab, die verplichte hoofddoeken ja. die moet worden gedragen, waar uh, vrouwen inderdaad nog op aan worden gesproken door de zedenpolitie, nou, uh, en dus ook vrouwen die er nu dus tegen protesteren, die gewoon voor maanden, soms jaren, ja. de bak ingaan. Hè? En ik bedoel, lijfstraffen en zo zijn ook allemaal nog niet afgeschaft in Iran. Dus dat is, um, ja, dat is, dat is een strijd die volgens mij echt heel erg belangrijk is, die door Westerse feministen helemaal genegeerd wordt. Ja, die, die, wordt, die wordt zeker genegeerd inderdaad. En dat is ook wel opmerkelijk, want je zei net over die, die twee termen inderdaad, dat... De, de, de onderdrukking, waar ze met name tegenwoordig op, op duiden, in plaats van op rechten. Ja. En vroeger kwamen de feministen kwamen op, inderdaad, omdat bijvoorbeeld vrouwen hand, onbekwaam waren. Wat natuurlijk gewoon heel debiel was, natuurlijk. En dat, tegenwoordig hebben we dat gelukkig gewoon niet meer. Vrouwen zijn gewoon in alle rechten gewoon gelijk. Of gelijkwaardig, moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Hier in Nederland. Maar waarom komen feministen dan niet meer op voor gelijke rechten in andere delen van de wereld? Waar gewoon nou ja. Dat werkt nog kritieke situaties zijn. Goeie vraag. Ik denk dus omdat het hun diversiteitsagenda niet ten goede komt. Ja, ja, ja dus dan kom we terug ja. bij die term, inderdaad, dat, dat, dat intersectionaliteit. Ja. Het gaat alleen maar op de op identiteitsvlak, het gaat niet meer om man en vrouw. Nee, het gaat nog diep gaan inderdaad. Precies. Ja, er wordt, er wordt huiskleur bijgehaald, afkomstcultuur. Ja. ja, en ik denk inderdaad dat het, het kernwoord, onderdrukking, dat dat inderdaad iets is waar dus die feministen heel erg mee bezig zijn met natuurlijk als aangewezen onderdrukker de man ja. en dan voornamelijk dus zoals we al zeiden de, vaak de witte man want de witte man die onderdrukt niet alleen vrouwen maar ook minderheden weer en ze past weer binnen het eigen idee en um, dat concept van die onderdrukking dat wordt dus daar zien ze allemaal voorbeelden van in onze maatschappij waarvan ik denk dat het onzinvoorbeelden zijn um, en dat wordt heel groot uitvergroot en daar wordt ze heel erg op gefocust en in Nederland zie je dat bijvoorbeeld ook, hè. Hebben we hebben het nu net, we hadden het even over Um, we hebben de documentaire van Sunny Bergman die het nu over heeft gehad over wat mannelijkheid nou precies ja. is en hoe mannelijkheid ja, wat, hoe, dat, hoe dat eruit moet zien in onze tijd. En eigenlijk dus ook uh, dat het, het concept van mannelijkheid uh, moet veranderen. Want ja, weet je wel, we hebben natuurlijk vrouwenemancipatie gehad nu, dus we moeten ook, mannen moeten zich ook daarin gaan aanpassen. En die moeten natuurlijk ook de vrouwenemancipatie steunen. En um, nou ja, het lijkt nu bijna dat die. Het steunen van zo'n vrouwen dat dat in de ogen van zo'n gepost feminist alleen maar kan als mannen ja, een radicaal andere notie van mannelijkheid aan gaan hangen en daarmee bedoelen ze natuurlijk eigenlijk dat ze het traditionele idee van mannelijkheid overboord gooien. Ja, ja, ja die, die, die, die documentaire inderdaad, volgens die mij, die was zo enorm suggestief, inderdaad. Dat, dat echt, uh... Ja. Het ging het hele punt gewoon voorbij. Hè? Ja, ik moest om sommige je dingen wilt, wel een ja. beetje lachen inderdaad in de documentaire. Ja, de documentaire heet uh, Man-Made volgens mij. Ja, Man-Made man ja. Nou ja, hij is op internet gewoon te zien, dus uh, ik raad toch iedereen aan om wel even te kijken. Want dan weet je weer inderdaad wat het uh, discours is. Waar ze ja, ja, precies. En um, de grap is natuurlijk, wat nieuw is denk ik aan, aan deze, dit discours, dus wat, wat er eigenlijk gewoon wordt door Sunny Bergman onder andere. Is dat ze dus eigenlijk uitgaan van inderdaad de man als onderdrukker. En uh, nou ja, dat, dat ja. zie je dan ook. Als ja. zij ja. praat dan met haar buurman en die buurman, dat is eigenlijk gewoon een hele goede man Volgens mij. Die, dat zegt ook tegen haar die zegt van ja, jij schildert mij af, af alsof ik een soort. Uh, ja, ik speel echt mooi. Uh, ja. uh, die voelt zich aangevallen gewoon ineens. Ja, en, en ja. volgens mij ook wel terecht. Ik denk dat hij daar wel een punt in had. Want bij Sunny Bergman, ik bedoel, haar vragen inderdaad zijn gewoon heel sturend. En ze heeft een. Uh, het is heel duidelijk wat haar eigen overtuiging is. Die verbergt ze dan ook wijswaar niet. Hè? Kijk, ze zegt natuurlijk wel dat ze documentaire, maar je moet haar nageven, ze is niet uh, in die zin heel achter, ja, achterbox of zo. En ze laat eigenlijk wel heel goed zien wat ze zelf vindt. Ik vind dat dus zelf niet, uh, nou, niet helemaal zuiver, maar oké, okay, iedereen heeft, zijn, uh, heeft natuurlijk recht op zijn eigen overtuigingen. Maar in die documentaire komt dat heel sterk naar voren inderdaad. Dat zij gewoon uh, eigenlijk uitgaat van een manbeeld dat ...draait om de onderdrukker en de vrouw is degene die onderdrukt wordt. Ja. Maar ze pakt er dan eigenlijk nog iets nieuws mee. Dat is iets wat ik nu bij de feministen van Nu ook veel zie. En wat eigenlijk wel dus bijna een soort slim is hè. Ze, de man wordt nu ook een slachtoffer. Van niet dan ja. zijn eigen onderdrukking, maar de onderdrukking van zijn eigen gevoelens. Ja, ja. Um, dus nu is het niet alleen maar meer de man die onderdrukt en de vrouw die onderdrukt wordt, maar... De man is ook slachtoffer, ook weer van een sociaal construct, volgens deze vrouwen. Dus het feit dat jij inderdaad minder snel helpt ja. dan ik of zo, Ja, of, uh... ja een, soort van culturele, inderdaad, een soort van culturele onbewustzijn inderdaad is die mannen gewoon zichzelf opleggen inderdaad. We moeten ons zo want anders zijn we geen man zijn inderdaad. Ja, precies. En die gewoon, ja, naar mijn mening ook gewoon niet te bewijzen valt te zijn. En zij legt het maar gewoon op inderdaad. En ja, ik vond het ook mooi inderdaad hoe sommige mannen dan ook gewoon echt... Die vraag kregen en gewoon echt gewoon niet wisten wat ze moest antwoorden. Nee. Soms dus daar gewoon van. Ja, maar dat is de typische. Ik vraag ja. me ook af waarom, ik denk ook dat voor misschien de kijker, maar voor haarzelf blijkbaar is dat niet helemaal duidelijk ja. ofzo. Dat zij, zij ze, ze, ze, ze, het lijkt, ze lijkt het echt niet te begrijpen. Ze zegt dan zoiets op een gegeven moment zegt ze, ja, ja, dan vraagt ze een van die van, volgens mij haar eigen man, hoe die omgaat inderdaad, met zijn emoties. En hij zegt dan van ja, nou ja, vaak ook al ben ik verdrietig of iets anders, dan word ik boos. Dat is eigenlijk de. Weet je wel, de eerste, eerste emotie die een man gebruikt om te verwerken wat hij voelt dan. En ik denk dat heel veel mannen dat herkennen. En ik bedoel, ik ben natuurlijk ja. zelf een vrouw, maar ik heb dat wel in heel veel mannen ook gezien. En, um, en dan zegt hij, ze, ja, ik begrijp daar nou helemaal niks van. Want als ik, uh, als ik ergens mee zit, dan ga ik met mijn vriendinnen praten. Ja. En dan denk ik van, ja, daar you have it. Weet je wel, ja. dat is niet... Je kan zeggen, dat is allemaal sociaal construct. En... Uh, ik, ik ben het nu in principe helemaal niet oneens met de notie dat mannen ook vrij moeten zijn om hun emoties te uiten op wat voor manier zij willen. Maar als die manier iets een andere manier is dan waarop vrouwen dat over het algemeen doen. Dan is dat misschien helemaal niet een sociaal construct of onderdrukking. Dan is dat misschien gewoon een natuurlijke wijze ja. waarop sommige mensen met hun emoties omgaan. En ik denk dat eeuwenlange ja, jaren van bepaalde tradities, maar ook evolutie en, nou ja, ook natuurlijk biologie, daar ja, gewoon een rol in speelt. Op, op, uh, ja, ja. ja dat, maar dat begeert ze gewoon. Dat, ja, of ze probeert ze dat gewoon, zelfs. Dat ze proberen ze gewoon weg te praten, inderdaad. Ja. Ik vond ook haar, haar, haar, haar vraagstellingen die ze, die ze vier of vijf keer vroeg aan mannen van ja, voel je nu je mannelijkheid aangetast? Dat is een vraag waar, voor dit documentaire, je kan geen goed antwoord geven. Nee. Want als je zegt nee, dan word je meteen gevreemd als een, een, een macho. Ja. Kijk eens aan, we, we, we hebben er een te pakken. En als je ja zegt, ja, dan wil ze liefst dat je gewoon mentaal weet of zo voor camera, ja, dus je gaat huilen ja. of zo, schuld bekennen ja, ja. en weet ik het of zo, of dat je jezelf verschult zet omdat je gewoon niet weet waarom je dan wel schuldig voelt, maar toch het gedrag vertoont. Mm -hmm. Ja, en ik vond dat gewoon, uh, ja, het is... Ja, ik kan me voorstellen dat je daar als man inderdaad helemaal geen uit. Hebt. Ja, maar ik zat echt al bij mezelf al te denken van ja ik heb op zich met veel onderwerpen mijn woordje klaar liggen maar als zo'n vraag naar wordt gesteld. ja wat zeg je dan? wat zeg je dan? want je weet gewoon wat ik nu gaan antwoorden. Het, is gewoon, het, het, hoort, het wordt überhaupt gewoon naar wat er daarna gaat komen als woordvraag. Uh, ja ja. ja. zelfs bij haar man ook al. Hè? de eerste. Ja. Dus bij mijn eerste scène. Hij, want zij, kwam, zij begon die documentaire met het filmen van haar eigen man terwijl hij bezig was de was op te hangen. ja. en uh, nou ja haar man, die had gewoon door wat zij aan het doen was daar, weet je ja. Zij probeerde in een beeld te schetsen van, zie je wel, zijn natuurlijk ook mannen die wel de was ophangen en die wel koken en weet ik wat. Um, en die man die zei op een gegeven moment van ja, moet dat nou, weet je wel, moet je me nou ja. echt nu meteen zo in beeld zetten. Ja, stop gewoon met film inderdaad gewoon, ik wou gewoon een staakje afmaken inderdaad. Ja, dus ja. hij zei van ja, voel je dan in je mannelijkheid aangetast daarin, inderdaad weer? Ja. Dus ja. dat hij zo van nou ja, eigenlijk misschien wel een beetje, uh, ik vind het niet per se heel leuk. Nee. En dat werd dan meteen neergezet, inderdaad als een bewijs van dat mannen heel krampachtig vasthouden aan een bepaald soort mannelijkheid. En dat dat slecht zou zijn, terwijl je kan ook gewoon zeggen ja, ik wil ook liever niet uh, al ja. zeg maar op beeld, want nee, mijn persoonlijkheid is ook meer dan dat. En voor die man natuurlijk ook. Dus waarom is dat... Weet je, ik vond dat ook weer zo, zo typisch. dat ja. van oh je probeert hem echt weer in een bepaald soort hoek te drijven. Ja. En als hij dat dan niet leuk vindt, dan denk je dat jouw punt bewezen is. Terwijl... Ja, precies. Maar ja, dat komt toch omdat je gewoon... omdat ze geen goed inhoudelijk uh, verhaal kan creëren. Dat wil een beeld creëren. En, eh, tegenwoordig is het gewoon iedereen valt veel meer veel voor beelden ja. dan, dan voor inhoud en eh, ik denk dat ze dan gewoon iets wil neerzetten wat mensen dan denken oh kijk ze, ze maakt er wel een punt ja. Nou ja. maar het, het, het, het documentaires heeft natuurlijk ook de documentaire wit is ook een kleur gemaakt en de mensen die hier naar kijken daar kijken op zich ook niet heel veel mensen naar die, die, over het algemeen zijn mensen niet heel positief over die documentaires ook, ook vanuit de linkerzijde is er heel veel kritiek op omdat het gewoon ten eerste heel veel Amerikaanse denktrends natuurlijk overneemt wat wij hier nog, nog niet op zitten te wachten gelukkig maar aan de andere kant, het, het, het kwalijke van zo'n documentaire is dat wel bepaalde kranten, zoals bijvoorbeeld NRC, hm. haar continu aanhalen, maar ook mensen als Arnie Meudelt en zo, yeah. als de vertegenwoordigers van het feministisch standpunt. Ja, yeah, precies, ja. Yeah. Terwijl zij een compleet radicaal beeld hebben. Ja, Wier Dirk had hier ook een heel interessant punt over, inderdaad, in zijn podcast. Want hij heeft ook een, een, uh, in zijn podcast dit, deze documentaire daar even aangehaald en inderdaad gesproken ja. over het plan van mannelijkheid. En um, hij, hij is ook te zien in documentaire, dat moest je er dan wel weer nageven, ja. dat klipt ze er niet uit, dat, uh, nou, dat is wat een documentairemaker betaalt ja. inderdaad. Um, maar dat is heel leuk, want hij zegt dan ook van ja, volgens mij zijn heel veel mensen zijn hier eigenlijk helemaal niet mee bezig, maar die media die blijft het inderdaad maar heet tijd herkouwen en presenteren als het toonbeeld van feminisme. En dat is natuurlijk inderdaad heel sterk geïnspireerd ja. door, door het, wat er in Amerika zo allemaal gebeurd, waar het inderdaad nog veel heftiger daar toe gaat. Ik denk dat in Nederland veel mensen daar überhaupt de nuchten voor zijn, yeah. van, of al die hysterie uh, yeah. yeah. ja, yeah. daaromheen. Maar je, je ziet het toch wel, hè? dus het is niet alleen Sunny Bergman, je krijgt ook op de, als je de DVD aanzet. Een oh, uh, yeah. paar weken geleden had je, um, uh, dan moet ik haar naam wel goed zeggen, Soendos Elhamini, heet ze? Yeah. Zij is uh, comedienne en uh, presentatrice en actrice, en zij liet inderdaad een sketch zien van, uh, een sketch zien van, uh, van uh, Amy Schumer. En die hadden het ook weer over, over vrouwen natuurlijk. En zij heeft het heel vaak over feminisme. Ja. En, uh, en dit, dit voorbeeld, dat was een grappig verhaal, ging over tampons. Want het was dan dat als wij vrouwen in een, in een wc staan en je komt erachter dat je geen tampon bij je hebt. Weet je, dan ga je een beetje zo van ik heb geen tampon bij me heeft iemand een tampon. En dan hou je je een beetje, weet je wel, oh, je, yeah. je zegt dat niet heel lijk, je schrijft toch niet van de nee, dagen Ja. En uh, nou uh, ja, dat beeld, dat, dat, werd dus, dat fragment werd getoond, terug naar de dvd, en dan zie je haar, en dan zegt ze, zoendos dus, en die zegt dan, ja, ja, dat is nou een teken van, uh, dat is nou echt een teken, wij vrouwen zijn zo onderdrukt. En dan, <laughs> yeah. en dan denk ik echt, oh nee, hou op, weet je, je bent niet onderdrukt. Ik snap je het verschil tussen, dat je een bepaald soort discretie, zeg maar, hanteert. Dus dat je ja. inderdaad bepaalde dingen gewoon niet van de daken schreeuwt. En uh, het idee van onderdrukking. Weet ja, je. ja, en dan maak je een goed punten inderdaad. Want ik bedoel, als ik op de wc zit als man zijn inderdaad, en de wc-papier is op, dan ga ik ook niet even luid uh, roepen bij een buurman van hé, hey, geef eens even een rolletje aan ofzo. Precies, zo. Ja. dan hou je toch even inderdaad, of in ieder geval een beetje uit een soort van schaamte inderdaad een beetje in ofzo. Ja, nou ja, inderdaad. Ja. En daar is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, ja. niet alles hoeft te. Uh, Weet je wel, biologie ain't pretty, dus yeah. uh, we hebben gewoon bepaalde dingen die, ja, waar je inderdaad wat discreter over bent. En vrouwen, wij hebben gewoon, dat is onze biologie, hebben we misschien af en toe iets meer waar we iets discreter yeah. over moeten zijn. Uh, maar ja, sorry hoor, maar het hoort gewoon bij het leven. Dus uh, yeah. ik zie dat niet als een teken van onderdrukking, nee. dat ik mijn stem iets verlaag als ik zeg, yeah. goh, weet iemand, weet je wel, dat is gewoon, je bent gewoon discreet. Yeah. En dat soort, dat soort onderwerpen, dus dat... De hele tijd niet het verschil kunnen zien tussen inderdaad onderdrukking of gewoon bepaalde goede omgangsnormen of uh, traditie of um, rechten en verlangens bijvoorbeeld ook. Dat is ook een onderscheid dat volgens mij ja. binnen de feministisch kring heel moeilijk uh, gezien wordt. Dat, dat is gewoon heel opvallend. Dus, ja, ik kan daar nog wel een voorbeeld van noemen. Ja, Milieu delen bijvoorbeeld. Zij is... De hele, jonge feministen ja. zijn eigenlijk, volgens mij zijn ze net zo oud als ik, ook 23, zoiets. Ja, het laatste nieuwe stuk toch uh, geschreven. Ja, ja, uh, over -kloof. ja, over de orgasmekloof. Ja, over orgasmekloof inderdaad. Nou ja, als ik dat lees, dan weet je, dan denk ik, oh, oh, waar, waar gaat dit heen? Ja. Dus we gaan inderdaad van de loonkloof um, naar nu dan orgasmekloof. En dan staat er inderdaad in de linnen, dan staat er Milou vecht voor gelijke rechten. En dan een citaat van haar. Ik win me ontzettend op over de, over de orgasmekloof. Yeah. En dan, dan denk ik echt: wat gaat er nou mis? Weet je wel, het feit, jij zegt te strijden voor gelijke rechten, en dan kom je met iets waar je naar verlangt. Yeah. Dus yeah. jij zegt van ja, ik zou, het graag, ik zou graag willen dat ik of vrouwen meer yeah. orgasmes hebben, want daar hebben we dat minder dan mannen. En dat wordt dan verpakt in. Dus een bepaald soort onderdrukking weer en ongelijkheid, ja, waar ja. iets aan gedaan moet worden, want anders hebben we geen gelijke rechten. Ja. Nee, ge niet alles waar jij naar verlangt, genereert een recht. Ja, ja dat maak je toch een punt inderdaad. En het, het ergste is ook dat ze eigenlijk uiteindelijk daardoor dus wegrijken naar nog bestaande problemen ja. die vrouwen in Nederland wat ja, Want ik bedoel, jij komt zelf uit Amsterdam, hè, wat je net ook zei, en uh, je hebt daar een paar jaar geleden, als je een documentaire of, op Tegenlicht in Amsterdam zijn dat ongeveer 200 vrouwen uh, van de islamitische afkomst, die eigenlijk nooit een daglicht zien. Die worden gewoon opgesloten. Volgens mij heet die meteen ook iets als verborgen vrouwen. Ongeveer nou ja. zo zoiets, uh, ik denk als je daar op googelt dat je het meteen vindt. Dit zijn vrouwen die worden dus gewoon permanent in huis gehouden. Ja. En, nou ja, dat is toch dat is toch bizar verwoord dat het gewoon kan in, in een Westers land, en ook nog in een Westers land als Nederland. Nou ja, in dat ieder geval gewoon... is dat inderdaad... Een, je kan zeggen dat lijkt me een belangrijker probleem. Ja, of je wel, wel of niet hardop mag ja. zeggen... En ja. dan uh, heeft iemand een tampon voor? Ja, me. ja, ja. <laughs> inderdaad. Set your priorities straight, zou ik zeggen. Ja. Maar um, ja, ik denk dat we inderdaad tal van voorbeelden... Inderdaad weer kunnen noemen die de hele tijd... Dus dit beeld onderschrijven. Dat er veel van die vrouwen dus eigenlijk... Totaal geen realiteitszin hebben. Zo blijkt het, blijkt het eigenlijk. Ja. Dus dat ze inderdaad bezig zijn met... Met ja, overal... Uh, onderdrukking en tegenwerking zien waarvan ik denk die is er helemaal niet en dan inderdaad de echte, de onderdrukking dus dan of tegenwerking niet, niet willen zien. Dit is, ja, het is heel moeilijk. En het is wel jammer want een term die is eigenlijk neutraal zou moeten zijn zoals het woord feminisme. Ja. Uh, nou ja, die, ik wil die niet meer gebruiken want ik weet gewoon dat waar ik dan mee geassocieerd word. Ja. En dat is, uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat best betreur, maar het is nu eenmaal ja, zo. Dus ik, ja. ik vermijd dat woord. Ja, want ik, uh, ik ervaar hetzelfde inderdaad. Uh, je, je moet bijna, dus, uh, met name ook zeker in, binnen, binnen de studentenwereld natuurlijk, hè, als je hoog opgeleid bent, ja, dan moet je natuurlijk ook waarden waarde uitdragen, dus ben je ook een feminist. Ja. Maar als je dan gaat zeggen van ja, maar het feminisme tegenwoordig is geen feminisme meer, want het gaat om een heel ander punt, dan word je aangekeken. En dan denk ik, zeg, wat is dat voor gek daar? Ja. Dus wat is dat voor uh, reactionair persoon of zo? Uh, ja. zo als je dan gewoon gaat uitleggen waar, waar, waar, waarvoor je dan wel nog opkomt, mm -hmm. wat je nog wel belangrijke waarde vindt, dan, kunnen ze, dan zijn ze het allemaal met je eens. Ja, ja ik vind het ook wel grappig. Dan denk ik van, als, ja. het, als ik dat nou bijvoorbeeld zeg, ja, jij hebt het dan natuurlijk weer moeilijker, want jij bent hem al. Ja, dus ik moet sowieso. Nog, ja, dat ja ja, ja, ja, ja, ja, ook zoiets wat niet bestaat. Uh, ook zoiets wat niet bestaat. Je ja. hebt gewoon... Dan denk ik van ja, oh ja, mensbreng. Nee, je hebt gewoon. Het dus gewoon zijn. Uh, je hebt gewoon mensen die, die gewoon onbeschoft zijn yeah. en je hebt mensen die niet onbeschoft zijn en soms zijn het mannen en soms zijn het vrouwen en that's it. Yeah. En, uh, ja. En ja, like, daar lijkt ik ook zoiets van. Oh ja, er moet weer iets gevonden worden om weer nou, te zien dat we weer ergens slachtoffer van zijn. Ja, ja, het is gewoon. Ik heb het gevoel dat het zelf voor voor identitaire links gewoon een, een handige term is vertaald naar het Engels inderdaad gewoon om even weer een punt te maken want inhoudelijk stellen ze ook niets meer voor eigenlijk. Ja. Yeah. Ja, maar alsof wij, als we dit zeggen, nu uh, inderdaad zou zeggen van nou, oké, okay, iedere vrouw terug naar het aanrecht. Ja. Dus wel, het is wel duidelijk dat ik dat niet vind. Nee, nee. En, volgens mij, en jij overleid nee, ook niet. Nee, en anders nee. zouden we hier niet zitten, dus... Uh, ik bedoel, veertig jaar geleden zou jij het toonbeeld zijn inderdaad van, van waar de mensen voor strijden inderdaad. Gewoon hoogopgeleid, gewoon kans schrijven in het leven en gewoon gaan ervoor. Nou, jij maakt daar nog een punt over trouwens, over, dat, over het idee van hoogopgeleid zijn. Jij, zei, jij maakt een heel terecht punt waar ik eigenlijk nog niet zo vaak over na had gedacht, is dat ook heel veel vrouwen in het feminisme van nu, dat die ja. eigenlijk alleen maar bezig zijn met emancipatie voor de vrouwen in hoogopgeleide ja. functies, dat ja. ze zeggen van ja, van, nou, misschien kan je het eigenlijk ja. beter zelf uitleggen, Ja, maar... ja. We, we, we, we hebben het hier al eens keer eerder over gehad. Uh, over, we, we hebben onze minister van D66, uh, Ingrid van Engelshoven, en die vertelde gewoon eens een keer doodleuk uh, op tv, over van ja, dat, dat, dat, dat er alleen maar vrouwen, of dat er meer vrouwen eigenlijk moeten komen in de top, gewoon. Er moeten meer hongeraal komen, meer CEO's, maar waarom hoor je alleen maar over de bovenste, horizontale as van de samenleving? Ik bedoel, feminisme is en blijft gewoon een verticaal probleem. Of een, of een verticale kijk eigenlijk gewoon, want het gaat om een hele groep. Maar ook zij is gewoon meer selectief bezig. En als je dat soort dingen gewoon hoort en je hebt het door, dan ga je op een gegeven moment denken van ja, die feministen in Nederland, die komen eigenlijk ook, dat, dat zijn vaak ook opgeleide vrouwen. Mm -hmm. Of mannen die erbij horen, dat is een ander verhaal. En ze komen, ze komen ook eigenlijk alleen maar op voor hun eigen toekomst. Ja. ze willen zelf een mooi baantje hebben, ofzo bepaalde mensen dan. En, en zelf denken wij zelf, maar er is nog een hele middenlaag, of nog een hele onderlaag, die nog steeds in enorm klassieke verhoudingen zitten, waar ook nog wel eens verandering mag komen. Of bepaalde sectoren zelfs waar verandering mag komen. Of als we kijken naar typische mannenberoepen in Nederland. Of het nou, uh, nou de schoonmaakdiensten zijn, of vrouwensmannen, nou ja, wil je dat wel openbreken is dan de eerste vraag. En dat geldt ook voor vrouwenberoep, ik bedoel, vroedsvrouwen, moeten daar meer mannen voor komen? Of, uh, ja, nee, ik denk Waarom ik was dat. Waarom hoor je daar nooit over? Yeah. Ja, omdat zo... bij die vrouwen blijkt inderdaad alles een, weer een sociaal construct. Behalve als het niet goed voor ze uitkomt, ja. lijkt het een beetje. Dus dan, inderdaad, um, nou ja, je ziet dat inderdaad dat mannen ook overgerepresenteerd zijn in hele zware lichamelijke beroepen, omdat ze daar ook de biologie ja. natuurlijk voor hebben. Maar, de stratenmakers, die nog steeds ja. nodig zijn, inderdaad. Ja, mensen ja. die inderdaad als ze 60 zijn, dus dan van links wel tot hun 67 mag doorwerken, ja. maar vervolgens al een niet knie hebben. Nou, ja. En... Ja. ja, die inderdaad omdat ze vanaf een achttiende begonnen zijn met fulltime uh, Timmerman of, of loodgieter inderdaad compleet kapot rug rug hebben. Ja. Maar ja, die mensen worden verwaarloosd door links tegenwoordig. Nou ja, het, is, meer, ja. Het, lijkt, ja. Het, lijkt, het lijkt inderdaad, ik blijf, sorry hoor dat ik weer met dat tapon voorbeeld kom, maar ik blijf het zo tekenend vinden. Ja. Dat je inderdaad, ik vind dat echt beschamend gewoon hoor. Ik schaam me echt voor dat soort opmerken. ik denk, wauw, ik zou nooit de term, eh, liever niet althans omdat dat ook weer zo'n besmette term is, van ja. privilege willen gebruiken. Maar, um, ja, sorry hoor, maar als je dan... Je bent echt te privileged als je grootste probleem is dat je niet mag zeggen hardop ja. dat je geen tampon mee hebt. Ja, uh, en ja. ja, het is gewoon zo'n teken van decadentie en ik vind het respectloos inderdaad naar het tegenover de mensen die daadwerkelijk ja. met echte tegenstand te maken hebben. Ja, want het is naar mijn mening waarvan daar inderdaad die, die linksfeministen in Nederland heb je als het gaat om politiek vlak en ook intellectueel vlak heb je nog weinig rechtsfeministen. feministen. Buiten heb je dames zoals, als Paklia natuurlijk zitten, die ook heel erg aankaarten van de culturele problemen binnen islam, die wij natuurlijk ook gewoon hier in Europa hebben zitten. En die worden nooit benoemd. Ja. En die onderdrukkingsstrijd die er nog steeds gewoon daadwerkelijk is, die wordt, die wordt gewoon weggekeken, inderdaad. Zoals bij die Women March. Mm -hmm. Dan lopen ze vaak wel met dubieuze groeperingen waarvan je denkt, nou die daar nou met alle vrouwenrechten in zijn, wat ook maar weer de vraag, of, of, of nog of beter zijn met hoge bijvoorbeeld, oh. absoluut niet. Oh, ja. En ik denk dat daar inderdaad dat, dat, dat, dat postmoderne of postfeminisme inderdaad gewoon compleet gewoon, gewoon eigen, haar eigen ruiten gewoon ingooit, ja. door gewoon daarvoor weg te kijken. Ja, het heeft uh, het heeft voor heel veel mensen volgens mij slechte effecten. Dus of, inderdaad ja. dus, uh, voor vrouwen in de praktijk zelf, maar ook voor mannen. Ik bedoel, uh, ja, je moet niet zeggen. <laughs> Ik ben, ik ben natuurlijk zelf een vrouw, maar ik, ik zie juist wel dat, dat er dat mannen ja. nu echt niet een hele gemakkelijke positie hebben wat dat betreft Jullie moeten echt oppassen inderdaad met wat je zegt. Voor je het weet ben je aan het menspenen. Voor je het weet heb je een toe in je broek hangen als je kind ja. naar een meisje, weet je wel. Het, ja, daar ja, ja, zijn we allemaal toegegaan Je ja. creëert inderdaad en ik denk dat dat, dat ook heel erg inderdaad de reden is dat mensen als, als Jordan Peterson zo groot zijn, net zoals dat in, ja. uh, in documentaire door Hugh Duck ook werd genoemd, want hij geeft en weet je wel, een houvast voor de jongens om, om te gaan ja. met iets waarvan ze telkens te horen krijgen dat ze het niet ja. mogen zijn. Ja, ik vind het ook mooi dat ze dat ook zegt ook over, over Jordan Peterson en ook weer even terugkomen op die documentaire van Sunny Bergman. Wat ik mezelf ook heel erg aan hekel, is dat zij het begrippen mannelijkheid en marcialisme, gewoon macho zijn, door elkaar haalt. En dat doet ze bewust. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Jordan Peterson. en zij probeerde hem natuurlijk min of meer te framen. maar ja, een interview kreeg ze niet met hem. Mm -hmm. maar ze probeert dan wel een beeld te brengen. en ik moet zeggen, wat ze eruit knippen. waren op zich wel gewoon mooie dingen van Jordan Peterson. maar ze probeert natuurlijk een beeld van dat te krijgen. waarin eigenlijk wordt gezegd dat mannelijkheid gewoon niet slecht is. Ja. Maar Jordan Peterson praat altijd over, over mannelijkheid. en vrouwelijkheid als mannelijkheid. en staan voor je eigen waarden. je eigen principes. en dat het ook in principe genderneutraal kan zijn. want ook vrouwen kunnen mannelijke eigenschappen hebben. kunnen ja, mening verkondigen en al dat soort aspecten. en dat bedoelt hij veel meer. Yeah. Dan wat hij bedoelt van als man zijn, dan moet je typisch een macho zijn en je moet een broek aan hebben in een relatie en whatever. Dat zijn allemaal dingen waar hij nooit over praat, maar het wordt hem wel continu op zijn bordje geschoven dat hij dat zegt. Yeah. En dat ook zij probeert dat ook weer te doen, want zij probeert gewoon twee compleet verschillende begrippen eigenlijk gewoon door elkaar heen te laten. Ik had hier laatst van. een gesprek met iemand over en ik denk dat het leuker is inderdaad als ik het in het Engels zeg. Ik dacht, ik dacht laatst ineens van, goh, mannen die. Worden inderdaad de hele tijd afgeschilderd als door mensen zoals ze nu, ja. als uh, de onderdrukker. Maar ik heb het juist het gevoel dat heel veel dingen die mannen doen, en die dus als typisch mannen, mannelijk worden gezien, helemaal niet te maken hebben met onderdrukking, maar met het indruk willen maken op. Dus niet to oppress, but to impress. Ja. En um, dat, dat, dat heeft ook te maken met de manier waarop ze zich opstellen, met dat ze ja. vaak competitiever zijn agressiever, maar ook in de natuur, ik bedoel ook hele leuke uh, aanrader trouwens op Netflix die, um, die serie One Planet heet die volgens mij ja. dat is uh, een hele mooie natuurserie en daar zie je volgens mij in de tweede aflevering zie je een, een aantal vogels in um, in tropisch gegeloud volgens mij en dan laat ze een, um, een mating ritual zien dus wat die uh, een paringsdans en die man het is altijd, in de, in de natuur zie je dat vaker terug, het is vaak het mannetje dat uh, Zichzelf dan dat er A mooier uitziet. Dus er zijn vaak meer mooie kleuren ja. om vrouwen aan te drukken. Maar deze vogels die was echt. die waren hele dansen aan het uitvoeren om ja. die vrouwen zeg maar, voor zich ja, te winnen. Wel, ja. Yeah. Ja, en dat was zo, ik vond dat zo kenmerkend. Want je ziet dat dus overal in de natuur terug. En je ziet dat bij de mens natuurlijk ook op een bepaalde ja. manier terug. Dat mannen volgens mij helemaal niet bezig zijn. Actief met al, oh, ik ga deze vrouw eens onderdrukken. Maar dat ze gewoon bepaalde dingen doen, yeah, waarvan we... zij denken dat yeah. ze indruk maken op vrouwen. En fa fact is dat het vaak ook zo is. Dus yeah. inderdaad, het is de typische stereotypische mannelijkheid die door feministen vaak wordt aangevallen. Tegelijkertijd herkennen um, zij natuurlijk ook wel het feit dat heel veel vrouwen vallen op wat iedereen altijd de bad boys noemt. Yeah. Dus dat zijn yeah. inderdaad de mannen die zich ja, heel zelfverzekerd opstellen, die vaak gespierd zijn en zo. Yeah. allemaal hele typische ja, mannelijke eigenschappen. Ja, ja ik dat valt inderdaad ook wel inderdaad heel erg op. Dat je vaak inderdaad van die meiden hebt, die dan heel erg zeggen dat ze heel erg feminist zijn, maar als je dan, als je dan kijkt wat voor, wat, wat voor vrienden ze hebben, dan denk je bij jezelf, ja, maar ja, dit is dan zogenaamd waar je tegen bent. Ja, de biologie is niet boitie correct, Nee, eh, nee, nee precies, ja, ja, dat is, ja. Ja. ja. ja dat hypocrisie uh, precies een dus dat... Uh, ja. ja. Nou, ik denk dat we inderdaad wel uh, genoeg voorbeelden hebben. Genoeg ja, je kan er door blijven dus gaan. Je kan er ja. heel ja, ik door blijven gaan. Wat voor, wat voor reacties krijg jij? Want je bekritiseert het feminisme, maar als vrouw zijn is dat toch wel uh, iets yeah. wat je van de baas had tevoren dat dat ook dat, dat niet kan, eigenlijk. Ja, yeah, dat is waar. Ja, ik krijg uh, wel gemengde reacties, moet ik zeggen. Ik... Ja, want jij hebt mij eens keer verteld inderdaad, hoe toen oh, was je toen? 11 of 12, dat je toen al iets had opgestuurd? Ja, een keer twee keer. Ja, dat hebben we me niet aangepraat voor het iemand dat denkt, nee. maar nee, het oprecht ook niet trouwens. Want ik kom uit een gezin dat, uh, dat helemaal niet van origine, dus heel, heel rechts was eigenlijk gewoon ja. een gezin dat best wel middenpartijen staan dan ook maar ik had, uh, ja ik weet niet, vanaf best wel jonge leeftijd had ik echt al, um, dat me opviel dat, dat bijvoorbeeld een burka, dat ik daar echt helemaal niks van moest weten ja. en dat ik daar ook niet, dat ik echt dat van ja, maar dat, ik, dat, dat ik gewoon de oneerlijkheid daarvan heel erg inzag Dus heel eenvoudig voor, voor een elfjarige, je kijkt gewoon, je zegt van ja, maar waarom moet zo'n vrouw dat wel, maar een man niet? Ja. Weet je wel, waarom moet een vrouw wel identiteitloos door het leven, maar mag een man, weet je wel, heeft ja. die, mag die veel meer? En ik was natuurlijk nog helemaal niet bewust vaak van hoeveel complexer zo'n systeem is. Maar was inderdaad toen in de Kidsweek of zo was er iemand die... Uh, die er een stukje over had geschreven en die had ook, ook weer uh, de vergelijking gemaakt met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Ja, want het wordt ja. heel snel gedaan. Ja, met minderheden ja. die onderdrukt worden, dan wordt als het snel gezegd oh, we zijn weer in 1940 aanbeland, um, Want heel, ja, heel kwalijk is dat mensen zo makkelijk over dat soort Ja, zo makkelijk ook, ja, uh, dat zo makkelij willen, ja, doodmaken, ja. Dood maken, ja. ja maar ik had dus maar toen ik alvast was, had ik daar blijkbaar al zoiets van, oh, dat vind ik echt niet oké, okay. dus ik heb een, uh, een stukje geschreven zo'n stukje hoor, maar met echt 500 uitroeptekens, waar ik ja. is dat van, uh, nou, denk maar niet dat God de, de, de vrouw alleen maar gesproken ja. heeft om achter daarna aanleggen te staan hoor, dus, uh, nou ja, there you go. Ja, maar het is wel, je ja. zei het ik dacht bij mezelf van, ja, maar het is, heel logisch, want ik, ik stond er ook al vanaf jonge het heel erg in, Ik vroeg heel vaak aan mijn ouders van je, maar waarom, waarom moet een vrouw een hoofd toe dragen? En zeiden ze zeiden ze altijd nog, als je dan jong bent je aannemer, het een eigen keuze en zo. Eigen keuze, yeah. Maar het is in principe, naar mijn mening ook gewoon, het is gewoon vaak sociale druk natuurlijk. want als je een hele familie doet of je komt uit een cultuur waar het gewoon normaal is, dan mm -hmm. ga je maar eens nee zeggen. Yeah. Maar inderdaad, maar naar, mijn, naar mijn mening, hè, maar ja, daar gaan we mensen mensplenen natuurlijk, waarom, kijk, waar, waarom hebben we, <laughs> niet alle feministen het idee dat als zijn als hun hoofddoek zien, dat ze denken van ja, en een man draagt ook geen gezichtsbedekkende kleding. Waarom denkt dan niet meteen, hé, dat klopt iets dus niet. Ik bedoel, als, kijk, als, als de man het ook zou dragen uit religieuze overtuigingen of culturele overtuigingen, en de vrouw ook, dan kan je nog denken, nou ja, het is wel, ze moet allebei. Mm -hmm. Maar dat, dat gebeurt niet. Nee. En dan denk ik toch bij mezelf: ja, weet je, dan, daar zou ik wel even wel even op, op, op moeten zitten ofzo. Ja. In ieder geval weet je al gewoon het kunnen aankaarten ofzo. Nou ja, nou, helemaal ja. als er inderdaad delen van de wereld zijn waar uh, er echt nog hele zware straffen op staan ja. als je het niet doet. Dus ja precies. Je kan dan inderdaad ja. volgens mij niet de ogen sluiten voor het feit dat in ieder geval, ik zou zeggen de, de symbolische en religieuze context van, van bijvoorbeeld een hoofddoek, maar natuurlijk erger dan van de burka, dat die niet veel goeds voor de vrouw betekent. Yeah. Maar ja, ook in de praktijk, je kan toch zeggen, ja, er zijn vrouwen die er zelf voor kiezen. natuurlijk, dat is, ja, tuurlijk, dat is waar. niemand te respecteren. Allemaal prima, maar dat betekent niet dat je je achter die mensen dan mag verstuilen yeah. om dan te zeggen van, nou, dus die vrouw in Iran, weet je wel, daar maar yeah. zitten. Yeah. Dus, um, yeah. Ja, nee, dat ben ik inderdaad helemaal niet eens. Ik had zelf ook eens een keer een, een, een dagboek gelezen van een, ja, van, van een persoon Leo Boer. En, uh, dat was een, een jongen, die was in de was 20 en die ging toen naar uh, Israël-Palestina. Dat was in de jaren 50, rond 55, 56. En die beschreef er gewoon heel erg mooi. Hij ja, had weinig kennis. En het mooie was dat hij dus ook gewoon niet, ja, doordat het nog weinig kennis was, beschreef hij gewoon alles wat hij zag. Mm -hmm. en, en die was dus, hè, dus in, in, het vroege, in het vroege, Israël en Palestina, Jordanië. Dan beschreef hij gewoon heel erg mooi gewoon die cultuurverschillen. Dat hij gewoon, hij was dan in Israël, was hij bij een opgaving. En uh, dan zei hij van ja, hij had gewoon een vrouw, had daar gewoon de leiding. Had gewoon een Israëlische vrouwen en zei van ja en we en ze, ze werd gewoon boos op me en ze, ze liet taakjes doen en hij kwam natuurlijk uit een katholieke achtergrond en was dat helemaal niet gewend en toen zei hij van ja, en als hij dan weer in Jordanië kwam daarin kon hij gewoon, een random vrouw op straat kon hij gewoon zeggen van zou je wat thee willen halen en deed ze het ook gewoon, weet je gewoon op een niet altijd vriendelijke manier en dan denk ik bij mezelf van, ja, ik vind het zo mooi om dat gewoon te zien inderdaad ook gewoon die culturele verschillen als het gaat gewoon om hoe vrouwen, ja, of hoe er naar vrouwen werd gekeken gewoon en dat heeft het, ja, ik, vond dat wel heel, ik vind het gewoon heel interessant om dat te zien of zo. Ja, nou, ik denk dat het hele debat uh, sowieso, we zijn er nog lang niet klaar mee, dat is duidelijk. Nee, nee, voor, uh, nee we gaan het ook zeker steeds meer importeren vanuit Amerika. Ja, ja, dat is altijd zo, als wat in Amerika gebeurt voor ons. Wij maar, jaar ja, wij het hier later wel Ja, uh, daarom. Ja, ik, hoop, ik hoop echt dat het niet zo is voor de universiteiten, maar ik moet zeggen dat we ook op dat uh, vlak ja, op ja. moeten passen. met nu, Maar het is natuurlijk een onderwerp voor, iets, voor een andere keer, ja. maar die platforming enzo, dat is ja... Je hebt het nu alweer gezien recentelijk, bijvoorbeeld voorbeeld ook met Paul ja, Dieter, dat student inderdaad, inderdaad geplinkt ja. om hem geen platform te geven. Nou ja, dat soort dingen. Dat is, is allemaal, ik zei al, die platforming, omdat het in Amerika ja. inderdaad een gebruikelijke term is. Dus, ja, ja. En, en, en, ja, het, het gaat hoe dan ook gebeuren inderdaad. Ik bedoel, die ontwikkelingen inderdaad 2015, 2016, toen met de voorverkiezingen en de verkiezingen inderdaad in Amerika, voor, met, met Trump. Dus ook een tafereel zie je hier nu ook steeds meer ontstaan inderdaad. die de hele identitaire politiek, of het nou links of rechts omgaat. daar mm. krijgen het ook gewoon mee te maken. Ja. Of is het willen of niet. Uh. Daar gaan we het zo meteen ja, over hebben. Precies. In, de, in de volgende, ja. volgende podcast. Of, ja. ja, inderdaad. Uh, ik wil je in ieder geval bedanken. Het ja, ja, gaat een stuk duidelijk worden inderdaad van, uh, van waar je staat. En waarom je er ook voor naam staat. Dus ik heb toch een keer een ander geluid. Gewoon, met name gewoon, over, over, ja, gewoon over, over feminist in het algemeen... Uh, want we krijgen continu een bepaald beeld binnen, via eh, met name de, de, de mainstream media inderdaad, om het zo maar even te zeggen. Maar dat beeld, dat geldt zeker niet voor, voor, voor, alle, voor alle vrouwen of voor alle mannen in Nederland over feminisme. En ik denk dat, dat we daarvan wel eens over kunnen nadenken van ja, wat is feminisme? Waar denk waar, waar, waar je daar zelf bij aan? In plaats van klakkeloos maar iets overnemen en zeggen ik ben een feminist. Ja. Mm -hmm, yeah. ik denk dat uh, ja. dat zo ook is. En ook inderdaad goed nadenken over van, wat ben ik dan wel en waar sta ik ja. dan voor? En... Nou ja, dat het dus inderdaad heel goed mogelijk is om te zeggen van, nou, ik omarm deze stroom niet, maar dat je daarmee inderdaad niet meteen heel eng reactionair hoeft te zijn. Nee, precies. Want uh, nou, ja. ik denk niet dat wij, uh, dat wij in die categorie pakken. Nee, op... zeker niet. Ja. Uh, zeker niet, nee. nee. Ja, goed. Nee, nee, ik wil hartstikke bedanken nogmaals. Hartstikke Het was een uh, fijn gesprek, denk ik. Yes. <laughs>